Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Daar heeft een club slimme mensen naar gekeken in opdracht van de overheid. Ze zeggen, het wordt in 2050... Drukker, van nu 18 miljoen naar 19,5, maar mogelijk zelfs naar 23 miljoen mensen. Diverser, van nu 25% mensen met een migratieachtergrond tot ongeveer 40%. En grijzer... Meer 65-plussers, maar ook meer 85-plussers. Om de economie draaiend te houden... moeten de mensen van buiten Nederland hier komen werken, zegt de commissie. Maar het kabinet moet zorgen dat we hier vooral de arbeidsmigranten krijgen... die we nodig hebben. Nederland trekt nog eens 5 miljoen euro uit voor hulp aan Gaza. Dat geld kan worden gebruikt door oud-minister Kaag. Die is bij de VN bezig met humanitaire hulp en wederopbouw van Gaza. Tijdelijk minister van Leeuwen... Maakte dat nieuws vanmorgen bekend op NPO Radio 1? We gaan in eerste instantie nu 5 miljoen bijdragen... om de eerste fase op te kunnen starten. En daar is ze zeer blij mee. Niet zozeer het geld voor haar, maar gewoon te zorgen dat dit ook gaat gebeuren. En daarmee nodigen we ook andere landen aan om hetzelfde te doen. Eerder maakte Nederland al 50 miljoen euro vrij voor hulp aan Gaza. En in het centrum van Berlijn klinkt het zo... Ja, duizend Duitse boeren zijn aan het protesteren. Ze zijn boos omdat de regering een aantal belastingvoordelen schrapt. Zoals het niet hoeven betalen van motorrijtuigenbelasting en een flinke korting op diesel. Zo'n 10.000 demonstranten hebben zich aangemeld voor het boerenprotest. Het weer was volop natte sneeuw. Hagel en soms ook regen. Tussendoor af en toe een zonnetje. Vanavond droogt het wat op. Vannacht vriest het licht. En morgen meer zon dan buien bij een graadje of twee. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 That sudden feeling carved by another's hand, oh. but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. We Zo is het alweer even na drie uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het programma wat ik vandaag alleen presenteer is er nog tot vijf uur vanmiddag. En als eerste na het nieuws en weer van drie uur hoorde je Heaven 17 en Temptation. Nou, in het tweede uur heel veel aandacht voor 200 jaar KNRM. En daar morgenochtend is er iets heel speciaals gaande in het boothuis hier in Zandvoort. Daar horen we zo meteen uh, alles over. En zojuist zijn de deuren gesloten van een hele grote supermarkt uh, hier. Dan hebben we het over Dirk van der Broek. Uiteraard uh, bij iedereen uh, wel bekend, want dat gaat verbouwd worden... en 2,5 weken uh, dicht. Vanmorgen spraken mijn collega's Hans Bodman en Ger Loogman... Uh, in Goedemorgen Zandvoort met uh, de manager van het uh, bouwbureau... Rob uh, Roskam. En uh, zo dadelijk gaan we nog een keer... Uh, dat interview wat zij hadden met hem uh, terugluisteren. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. En uh, ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van The Temptations. De Disco Klassieker uit de jaren 80 van The Temptations en Treat Her Like A Lady. Het is bijna kwart over drie geworden. We gaan eens even het nieuws doornemen. Want ik uh, pak hem er even bij. Onze eigen ZFM app die je gratis uh, kan uh, downloaden in de Play Store. Nou, daar staat uh, de, uh, de nieuwjaarstoespraak van uh, de burgemeester uh, op. Helemaal compleet, dus dan kan je hem nog een keertje nalezen. We hebben het net uh, uitgezonden natuurlijk, maar... Op de app kan je hem nog even teruglezen, uh, de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Verder viel op dat een uh, automobilist tegen een uh, lantaarnpaal is uh, gereden en er vandoor is gegaan. Dat gebeurde gisteravond zo rond half negen bij uh, het uh, Shell tankstation uh, aan de Dr. Gerkenstraat. En daar is de lantaarnepaal van de gemeente omver gereden. De betrokken auto betreft een zwarte Mercedes met een Belgisch kenteken. En die is na dit ongeval doorgereden en heeft dan ook een overtreding begaan. Want hij heeft een plaatsdelict verlaten zonder zich te melden. Meer nieuws daarover lees je uiteraard op onze eigen CFM app. Verder sportieve evenementen van in Zandvoort voor de jongeren. 150 jongeren konden de afgelopen kerstvakantie genieten van heel veel uh, mooie evenementen. Vonden plaats in de Korver Sporthal op 3 en uh, 5 januari. En het werd uh, verzorgd door stichting uh, Team Sportservice Zandvoort. En uh, complimenten aan het uh, Team Sportservice uh, Zandvoorts en uh, de organisatie. Want, uh, het waren weer hele mooie evenementen en uh, er zijn ook heel veel positieve reacties uh, gemeld uh, onder dat bericht op onze eigen CFM app of Facebook pagina. Hè, want uh, daar vind je alle berichten ook terug. Dan uh, gaat er uh, weer een nieuwe Grand Prix uh, dit jaar aankomen. En dat gaan we doen met een uh, verbouwd circuit. Op dit moment uh, zijn de drukke bouwwerkzaamheden uh, gaande daar op het circuit... ...worden uitgevoerd door Volker Wessels... ...tevens een van de sponsoren van het circuit. En zij zorgen ervoor dat het circuit er weer heel mooi uit gaat zien... ...met vernieuwing van het pitgebouw en alle bovenliggende gebouwen... ...zoals daar zijn uiteraard Burnies, Burnies House... ...nee, hoe noem je dat nou? Even kijken hoor... ...de Burnies Bar and Kitchen, zo moet ik dat noemen... De bouwwerkzaamheden zijn druk bezig op dit moment na te lezen op onze Facebookpagina. Ook met de tekeningen of de impressies daarbij. En het is de bedoeling dat dit voorjaar in april de bouwwerkzaamheden al klaar zijn. Verder komt er een heel mooi, mooi boek aan van Harry Slinger. Gemaakt door onze eigen biograaf Edwin Gitzels. Edwin woont in Zandvoort en heeft vroeger gewerkt... Vrijwillig uiteraard bij deze uh, omroep. En ook uh, bij uh, de hitkrant. En later is hij uh, begonnen met het schrijven van uh, biografieën. Zo heeft hij ook van uh, Harry Slinger van Drukwerk... een uh, mooie biografie gemaakt. En die verschijnt op uh, 15 april aanstaande. Dan is de biografie van uh, Drukwerk verkrijgbaar... en zeker de moeite waard om uh, die te gaan kopen en te gaan lezen. Alles daarover eveneens weer op onze Facebookpagina... Dan sluit de total strijder na 60 jaar daarboven aan de Verlenerweg op de burgemeester Alphenstraat. heeft alles te maken met natuurlijk de bouw van de Duinwachter. Meer dan 100 appartementen gaan daar gebouwd worden. Zowel koop- als huurappartementen zullen op die locatie gaan verschijnen. Nou, dat is even het, een beetje het nieuws in de vogelvlucht van de afgelopen week... En allemaal na te lezen dus op onze app en op onze Facebookpagina. ZFM Stanford. zoek daar even op. Ga ik nog een plaat draaien en daarna gaan we het hebben over de verbouwing van Dirk van den Broek. Vanmorgen spraken mijn collega's Rob Boskamp daarover. En meer daarover hoor je na de volgende platen. En die is heel nieuw. Die is van Noah Kean. Een heel mooi nieuw nummer. Het Stick Season. As you promised me that I was more than all the miles combined You must have had yourself a change of heart like halfway through the drive Because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign Kept on driving straight and left our future to the right Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face And Memories or something even smoking weed is not replaced And I am terrified of weather cause I see when it brings.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 Tired tracks and one pair of shoes And I'm split in half But that'll have to do So I thought that if I piled something good and all my bad That I could cancel out the darkness I inherited from Dad No, I am no longer funny Cause I missed the way you laughed You once called me forever Now you still can't call me back And I'm a Vermont of the sticks and I saw your mom she forgot that I exist. and it's half my fault but I just like to play the victim I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas and I'll dream each night of some urging to you that I might not have but I did not lose now your tired tracks in one pair of shoes and I'm split in half But that old Have to do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 Nou, hoe zou ik hem noemen? In ieder geval een hele mooie nieuwe single van uh, Noah Key en, en uh, Stixies. En, en het is eigenlijk een beetje een kerstplaat, alleen uh, dan zonder de kerstbellen uh, die je er tussendoor hoort. Wel heel erg mooi, dus uh, van mij uh, mag die wel vaker gedraaid worden op de radio. En dat ga ik ook zeker nog uh, meer voor jullie doen. Dan gaan we naar vanmorgen, want bij Goedemorgen Zandvoort uh, hadden mijn collega's Hans en Ger het... Uh, over de verbouwing van de Dirk van den Broek. En die gaat vanaf vanmiddag gesloten zijn. Vanaf vanmiddag drie uur zijn de deuren gesloten. Dus je kan daar de komende tweeënhalve week geen boodschappen meer doen. Maar zij spraken daar degene die gaat over de verbouwing. En dat is Rob Roskam. Hij is de manager van het bouwbedrijf, bouwbureau. Wat dat allemaal gaat regelen daar bij de Dirk van den Broek. Vanmorgen dus een gesprek met uh, die Rob over de verbouwing. En daar gaan we nog een keer naar terugluisteren. Uh, Rob is, uh, vanuit, vanuit Gouda. Ja, vanuit gaat Gouda. Gouda zelfs. Kijk eens aan. Ja. Uh, Rob is uh, midden van het bouwbureau. Wat uh, uh, vanaf vanmiddag wellicht al. Uh, ja, vanmiddag om drie uur. Ja. De verbouwing uh, gaat verzorgen van uh, Dirk van der Broek. Want die sluit vanmiddag om drie uur. Ja, dat is en, goed, ja. Uh, minder, minder op de dag eigenlijk, een hele be, be, drukke, drukke winkeldag. Maar uh, ja, dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de tijdsplanning, et cetera. Nou, het, uh, het enige wat ik zeker weet is dat niet het hele gebouw plat gaat... en dat het daarna wordt opgebouwd, want dat kan niet in 2,5 week. Maar wat, wat gaat er uh, wel gebeuren Rob? Kun je dat een beetje vertellen? Dat kan ik uh, redelijk kort uitleggen. Uh... Bij deze Group werken we aan een agenda, een duurzaamheidsagenda. Ja. En daar valt ook uh, een stukje renovatie in, en uh, zeg maar om de footprint uiteindelijk uh, van onze organisatie te verkleinen. Okay. Dus, uh, een opdracht die in Brussel ook uh, afgegeven is, richting mm -hmm. Paris Proof, uh, nou, daar, uh, daar lopen wij uh, uiteindelijk in mee. En uh, om uh, uiteindelijk uh, stroom, uh, de stroomverbruik te verminderen. Maar waar moet je dan aan uh, denken? Aan de zonnepanelen op het dak of niet? Nee, nee, niet. Geen zonnepanelen, dat is wel het uh, next step. Want uh, dat, wij huren dit pad. Dus uh, ja. wij kunnen dat uh, alleen maar intern verbouwen. Oké. Okay. Dus wat wij doen is uh, de verlichting uh, energie uh, zuinig maken. Dus LED-verlichting, uh, ja. Mm -hmm. ja. Ja, dat is, een, da dat is eigenlijk wat je thuis ook doet. Hè, weet ja, zeker. En we doen de koelinstallatie. Cool, Aanpassen naar energiezuinigende en meubels. Uh -huh. En we gaan daardoor ook het gas af. En dat is natuurlijk een behoorlijke belasting voor de planeet. Ja, ja. Maar het interieur uh, verder blijft bestaan? Het interieur gaan we circuleren hergebruiken. Ja, ja. Oh, dus eigenlijk Zo wordt alles. Op, uh, alles of niet opgebouwd dan het interieur, of niet? Ja, ja de koelingen die, die, die gaan we vervangen. Dat is een andere techniek. Yeah. Uh, op dit moment werken we met chemisch koude middel. Het uh -huh. chemisch koude middel wordt uitgefaseerd van een uh, Dat is ook een afkwartier in de gemaakt yeah. En uh, we gaan naar natuurlijk uh, koude middel. Okay. Ja, maar... Weer, weer, weer, weer een stukje duurzaamheid toevoegen. Ja, tuurlijk. Ja, Hans, en ik, Hans en ik hadden het er net over. Want uh, eigenlijk is het begonnen met uh, Garage David. Waar vroeger de uh, Formule 1 auto's uh, naartoe werden ja, in het, gesleept. In hetzelfde gebouw. Een mooie historie, ja. ja. ja. Mooie ja. historie. Je, je maar... kent ken die historie, uh, Rob? Een beetje? Nee, nee, die ken ik niet. Nee, die heb ik uh, gemist. Oké, okay, nou ja, wij zijn allebei al wat ouder. En wij kennen <laughs> allebei uh, de, de, de vroegere Formule 1 uh, in de jaren 60 uh, Waar uh, ja, Garage David eigenlijk belangrijke rol in speelde, oh, daar, de, de wagens ja, werden daar uh, zeg maar, uh, geprepareerd en uh, toen werden ze gesleept naar het circuit. Ja, James ja, Hunt heeft er nog gestaan. Ja, dat is, al, oh, dat, ja, dat is een mooi verhaal om, ja, om door te stellen. Ja, zeker, zeker, een aardig verhaal. Het uh, heeft een enorme, goede, mooie geschiedenis, voor geschiedenis. Absoluut. Maar dat gebouw is dus al uh, behoorlijk uh, gedateerd, he? Nou gedateerd, maar in ieder geval een jaar ja. of tachtig uh, oud denk ik. Ja, dat denk, denk ik. ik ook, he? Ja, dat denk ik wel. Uh, merk je, weet je dat wel niet? Merk je dat, ook, uh, nee, dat, weet ik, dat weet ik niet, we hebben in ieder geval uh, de voorzieningen zo uitgebracht uh, dat we energie-neutraal uh, proberen ja, ja, te krijgen, Het ja, lukt natuurlijk ja. niet helemaal, want het, het, het, het, het, het, het, het oude gebouw is, maar we uh, ja. gaan proberen alles uh, te doen, tocht en warmtewinning en dat soort dingen uh, ja. uh, voor elkaar te krijgen, zodat ze ja, met z'n allen weer... Uh, een stukje vriendelijker zijn naar het milieu. Ja, maar... maar ik neem aan dat het moment dat het voor het eerst verbouwd werd, van garage naar, naar Dirk van den Broek, er al heel veel aanpassingen gedaan zijn. Ja, dat, is, dat ligt ook niet meer in mijn geschiedenis, nee, maar... moet ik moet bekennen. Maar toen waren de, zeg maar, de, de, de milieuaspecten ook niet zo. Uh... Nee, dat is waar. mooi, ja. Nee, die regelgeving is. Uh, die is wel ja, iets veranderd, ja, af... hè, geloof ik. <laughs> af, de afgelopen 10, 15 jaar bolken uh, Frans. Ja, ik kan me voorstellen. Maar de, de, de vele vaste bezoekers van Dirk van der Bloek, uh, moeten die zich zorgen maken dat straks uh, alle producten op een andere plek staan, of valt dat mee? Ja, we, ja, we, we, we kijken natuurlijk in de toekomst, want die vraagt natuurlijk uh, steeds uh, ja. andere behoeftes. Uh -huh. uh, we hebben vorig jaar ja, vor, uh, aangepast, uh, het vorige actie de van de scanning, om de doorstromen voor het internet uh, uh -huh. te verbeteren. Heel veel mensen denken dan ja, perserre uh, uh, moeten onder ontslagen, dat is juist niet waar. hebben uh, uh -huh. is mensen hard nodig. En alles wordt heel lastig om in te kuren. Zeker in Zandvoort met, uh, met strandtenten en jobers. Dat is lastig. Ja. Dus het uh, is echt een, is een, een, een toevoeging tot ons afrekenenplein. zal ik maar we sneller mensen kunnen, kunnen helpen. En uh, de, de, de mensen die en nu werken, die blijven ook gewoon werken. Ja. Dus dat, daar rond daar niks aan. Nee. Is het een hele strakke planning, waarschijnlijk, in die 2,5 weken? Ja, super strakke planning. Ja, kom voorstellen. Wat u aangaf, drie uur dicht. Dan hebben we als organisatie twee uur de tijd om de winkel te ontruimen. Echt waar, ja? Moeten alle producten eruit dan, nog niet? Alle producten gaan worden opgeslagen, ja. Zo. En de CJT-gevoelige producten gaan naar een collega-bedrijf. Dus een oh, hele, uh, hele onderneming is het dan, hè? Ja, tuurlijk. Dat lijkt ja. mij wel. Uh, heb je meer, laat... uh, dir, meer Dirk van der Broek gedaan? Uh, ja, ik, heb, ik doe het dus niet zelf meer. Want ik heb nu een, een, een, iemand aangenomen die het voor mij doet. Uh, ja. In het verleden afgelopen tien jaar heb ik alle gebouwen zelf uh, okay. gedaan. Oké. En, en hoeveel waren er ongeveer? Nou, wij doen er ongeveer tien tot vijftien per jaar. Zo. Uh, Ons een programma draaien hier om uh, zeg maar, te, te verduurzamen vorig jaar hebben we er uh, ja, bijna alle winkels uh, vast aangepast. Ja, ja. Maar jullie werken dan van s ochtends zeven tot uh, s'avonds acht zo, Zoiets? Ja, dus, de, we, we houden altijd rekening met de die Ja. Hier zijn. En in uh, principe werken we nooit op zondag. Uh, ja. Dat is ook, ook, ook een de kosten. Dat is ook de kosten laag houden. Ja, ja. Uh, anders kunnen we geen laag prijs rekenen in Nederland. Uh -huh. uh, het is ja, dit... allemaal efficiënt en... Ja. Dit is wel een, een, een speciale Dirk van den Broek, denk ik. Hè? Want de, de, de Dirk van den Broek zelf woont in Oudenhout. Uh, in, uh, uh, en ja, uh, komt regelmatig in Zandvoort, weten wij. Ja. En, uh, dus, heeft dat nog te maken met uh, de situatie van de verbouwing? Dat het op een andere manier gebeurt? Of uh, is het precies hetzelfde? Nee, als... nee, nee. Het is eigenlijk uh, is het ook overal hetzelfde. Ja, ja. We proberen de sluitingstijd als zo kort mogelijk te houden... Maar... Uh, ja, ik kom met uh, de techniek. Uh, dat is eigenlijk wel het hart van de winkel. Uh -huh. je, uh, en die moet uh, volledig uh, vervangen worden dat le alle leidingwerk moet eruit. Zo. Want, uh, het uh, koude middel wat we nu gaan gebruiken kan niet over hetzelfde leidingen werken. Uh -huh. Oké, okay. hey, Ja, het is misschien wel goed om te vermelden dat uh, Dirk 3, zeg maar de, de, de, de, slijterij. De, drank, de slijterij, die blijft open. Ja. Hè? Klopt dat? Ja, dat durf ik geen handen voor in het vuur steken. Ja dat, uh, dat, uh, ja, dat dat is ik... geweest hebben. Maar die zitten natuurlijk dat, daar dat boven... Zou, het, zou, het, zou, het, het zou kunnen, want... Zullen ja. uh, we geen ingrepen hoeven te doen? Ik kan uh, dus dat ze nog niet doen. Uh, ja, dat is ik. Een zusterbedrijf. Okay. In ieder geval een goede maand, want het is dry january. Dus ja, het zal dry. niet zo druk zijn. <laughs> ja, ja, ja. ja dat, dat betreft wel. Ja. Ja, Laatste ja. vraag erop. We hebben uh, wat problemen gehad met uh, Dirk van der Broek uh, uh, rond de Formule 1 met, met uh, proletarisch winkel et cetera. Worden er meer veiligheidsmaatregelen ook uh, ingebouwd? Weet je dat? Uh, de veiligheidsmaatregelen die wij hebben, die, die zijn al uh, behoorlijk uh, goed. Ja. Is de uh, schaal op als op bezoek van de, van de Filiaalhouder. Ja. Uh, als het vooruit voorzien wordt, dus met evenementen uh, houden we daar uh, af te en ja, en dan uh, ervaring doet, uh, doet heel veel. Hè? Dus, begrijp uh, ik? begrijp ik? Train, Wij trainen, trainen onze mensen. Ja, ja, ja. Oké okay, Rob, nou ik uh, vond het leuk om even met je gesproken te hebben. We wensen je heel veel succes met de verbouwing. Gedaan. En over tweeënhalve uh, uh, week uh, kunnen we binnen een mooie Dirk van der Broek uh, open. Je uh, bent in ieder geval wel, welkom bij de opening. En ik zou het, uh, het aangrijpen om er we weer nog een nieuwspijt van te maken Oké, okay, helemaal goed. Helemaal goed, ja. Dankjewel, uh, ja, dankjewel ja, Rob dood. en uh, goed weekend okay, nog. Oké, tot ziens. Ja, dat was uh, Rob uh, Roskam van het... Uh, bouwbureau over de verbouwing van onze eigen Dirk van der Broek. Die is nu 2,5 weken dicht. Gelukkig hebben wij hier in Zandvoort nog voldoende andere supermarkten waar je gewoon je boodschappen uiteraard bij kunt gaan doen. Dank even aan de collega's van GMZ voor dat leuke gesprek van vanmorgen en dat we ook meteen de historie van het pand kennen, uitgebreid. Dus uh, dank uh, daarvoor, heren. Uh, straks gaan we nog over uh, de KNRM. We hebben 200 jaar uh, KNRM. En dat wordt morgen op een uh, speciale manier geopend uh, hier in Zandvoort. Daarover straks uh, verderop in dit programma meer. Maar eerst nu meer muziek. Hier zijn de Beatles. Hey Jude, don't make it bad.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 De Beatles zijn natuurlijk helemaal weer terug. Hè? Dankzij uh, AI-technieken hebben ze weer uh, onlangs een nieuwe plaat uitgebracht. Maar de gouden oude plaat van de Beatles blijft toch wel het leukste hoor. En een van mijn favoriete platen is nog altijd uh, deze Hey Jude. Lekker lang en uh, lekker mee lollen met uh, de Beatles. Uh, ja, blijft toch wel uh, een van mijn favoriete singles. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd. De KNRM, ook in Zandvoort, bestaat 200 jaar. En dat gaat dit jaar met allerlei activiteiten gevierd worden. Nou hadden wij vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort daar ruime aandacht aan. En waren er diverse personen van de KNRM aanwezig om daarover te vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren. En met name ook morgen, want morgen gaat er een single gepresenteerd worden. Een speciaal plaat gemaakt door Fleur en Stef Bos. En die is speciaal inderdaad voor 200 jaar KNRM gemaakt. En die single wordt morgen dan ook gepresenteerd in het boothuis hier in Zandvoort. Nou, als eerste sprak mijn collega Hans Botman... tezamen met Ger Loogman met de nieuwe woordvoerster van de KNRM... Ook een uh, vrijwilliger uh, daar. en uh, Dat is, uh, dat is uh, Judy uh, Smitger. En uh, hier is het uh, gesprek van vanmorgen met Judy. En daarna gaan we nog praten met uh, Gilles Kok. Maar daartussendoor draaien we uiteraard nog even wat muziek Om, uh, voor je. Ik, vraag, ja, van ja. de KNR even te Ja. En uh, 11 november is eigenlijk de datum. Exacte datum van. Ja. Uh, uh, wordt er op die 11 november ook nog iets gedaan dan? Ja. Ja, dat is een, ja, ik, dat is een hele goede. kijk, uh, inmiddels is aangeschoven uh, de secretaris. Nou heb ik inderdaad even de verkeerde opgezet, uh, merk ik. Uh, we gaan eens even de, de juiste opzetten. En dan uh, krijg je het uh, gesprek met uh, Judy uh, volledig. En uh, zij was dus vanmorgen de gast bij Goedemorgen Zandvoort. Even het juiste fragment uh, opzoeken. Zodat we dat uh, kunnen laten horen hier op de Zandvoortse radio. Zij gaat eraan komen, Judy Smitger, Zij ze... De nieuwe woordvoerster van de KNRM... Hier in Zandvoort. Functionaris, hè? Ja, Bij, uh, ja spannend. Zandvoorts. Dit is een behoorlijke ja, vuurdoop ja. zo. Ja. Er was is, is, geen... is, is het ook een vrijwilligersbaan? Uh, uh, Jazeker, ja. Ja. Ja. ja. Er is toch geen uitruk van de KNRM, toch? Nee, nee is okay. het is gewoon een oefening. Een oefening, ja. ja, ja. elke week, hè? Elke week. Ja. Ja, elke week om 8 uur ochtends rukken ze uit. En, ja, klopt. En dan wordt er geoefend. Welkom, Judy, want we gaan praten over de KNRM. Want die bestaat dit jaar 200 jaar. Ja. En dat is wel heel lang eigenlijk, hè? Ja. Weet je, weet je nog de eerste redding die ze gedaan hebben? 1824 hè, ja. zijn ze begonnen. En ja. het leuke is dat station Zandvoort ook dus een van de eerste reddingstations is, uh, uh, is in Nederland. Is dat zo? Ja, we hebben zo? in 18, 1825 onze eerste roeiboot gekregen. Ja. Dus destijds ging het <laughs> nog met, met roeiboten, Dat kun je je nu niet meer ja, voorstellen ja. natuurlijk. Maar, uh, ja. Hoeveel mensen zijn er gered in de loop der jaren? Jeetje. Is, nou, dat, is dat bekend? Ik durf het niet te zeggen. Het nee, Afgelopen het jaar hebben we. Maar. maar zijn dat tientallen of honderden? Of uh, nee, honderd, ja duizenden zelfs. We ja. in het afgelopen jaar alleen al is er in Nederland door de KNR... meer dan 3.000 keer uitgerukt. Ja. Um, hmm. Dus er zijn uh, en, en meer dan ik geloof meer dan 2.000 mensen gered. Zo. Ja, want, uh, maar dat is Nederland breed, hè, niet alleen Zandvoort. Ja. ja ik Gelukkig. Wil even, ik wil nog even terug naar 1825. Dat was de eerste redding. Dat was van de Virginia. Ik heb het allemaal opgezocht hoor. Uh, en uh, ja, die, die, die, die boot was net aangeschaft. Hè? Dat was een roeiboot wat je zegt. Ja. En in wijk en zee was ook een, een Maar die, maar die boot die, die, die wilden ze eigenlijk nog niet uh, uh, zeg maar gebruiken. Hè? Toen is Zandvoort is bijgesprongen. En uh, ik, kan, ik kan een klein stukje uh, uit een... Uh, uh, kan ik oplezen wat er toen gebeurde. Onder leiding van de plaatselijke bestuurder van Zandvoort, bestuur de heer Cornelis van der Werft, er is ook nog een straat nagenoemd, genoemd, Cornelis van der Werftstraat, vertrok de Zandvoortse roeirenningboot over het strand richting Wijk aan Zee. Men wist niet of er al een reddingboot te Wijk aan Zee gestationeerd was. En na vele uren kwam men bij de Virginia aan, die vast op de banken zat en de manning in het wand. De zandvoorters besloten de reddingboot te lanceren, maar de wijkers hadden geen vertrouwen in hun reddingboot en nog niet geoefend met hun boot. En helaas, de Zandvoortse reddingboot zocht vol water, maar om geen Tijd te verliezen namen de zon de reddingboot van Wijk aan Zee. En gingen naar de Virginia en hadden de 11 manningsleden van boord. En de 12e was helaas overleden. Dat was eigenlijk de eerste redding die ze gedaan hebben. Ja. Dat was voor de kust bij Wijk aan Zee. Uh, ja, tegenwoordig hebben ze natuurlijk uh, de, de meest professionele communicatieapparatuur die ze toen nog niet hadden, natuurlijk. Nee, dat klopt. Ja, er ja, werd want... heel breed gecommuniceerd. Nee, ja. nee, dat wordt nu inderdaad, het is heel makkelijk om nu de kustwacht en, de, en, en alle reddingsmensen uh, uh, op te roepen, zeg. Maar, hè? Ja. Via de marifoon en weet ik wat ze allemaal hebben. Ja. Uh, ja, wat, wat dat betreft is er in die 200 jaar wel heel veel veranderd. Heel hè? veel veranderd, ja. ja. ja. En, en ten goede. Ja, ten goede. Ten goede ja. Weer, ja, zeker. ja Want we hebben nu al heel lang de Onipaulussen. Ik de, ja. denk alles zonder wel mm -hmm. al bekend. De Onipaulussen, mooie boot. Ja. Maar er komt een nieuwe aan. Ja, er komt een nieuwe aan. Uh, die is uh, inmiddels... De, de, uh, er zijn... Um, uh, voor zeg maar de nieuwe bestelling van de KNRM. En dat gebeurt altijd landelijk en ja. ook voor alle uh, stations. Uh, dus er is nu voor 2025 een nieuwe bestelling gedaan ja. uh, voor acht schepen. En die, is, die zijn al uit, uh, ook al uitgegeven, uh -huh. zeg maar. Dus naar welke stations die toegaan, daar zitten wij nog niet bij. Dus we verwachten eigenlijk dat... Eigenlijk zou die in, uh, dit jaar nog komen, hè? Eigenlijk. Nou, wat er wel komt, is, uh, is de nieuwe Challenger. Dus de nieuwe ja. bootwagen. Ja, ja, ja. En die... Um, de, um, daar hebben we een deel al van gekregen. Maar de, uh, maandag komt, uh, komt de bootwagen zelf. Oh, ja? Dus maandag oh. over een week. Oké, okay. ja, ja, maandag ja. over een week. En um, de, daarvoor moet eigenlijk het boothuis ook worden aangepast, hè? Dat wordt... Ja klopt. Uitgebreid, zeg maar. Ja. Hoe, uh, daar zijn ze ook al mee bezig nu al niet? Nee, we gaan, uh, in maart uh, gaan we daarmee beginnen. Oké. Okay. Hopen we, in ieder geval. Dan uh, hopen we dat de vergunningen rond zijn. En, uh, die zijn nog niet helemaal rond. Nou ja, het is altijd, er is altijd natuurlijk een bepaalde stilteperiode voordat, ja. je, uh, voordat dat allemaal in gang Maar ingang, het is eigenlijk zet, alleen dat de ingang van het uh, station verbreed moet worden. Hè? Dat ja. is eigenlijk het enige Ja, goedeel. er moet een stukje worden uitgelegd. Hè? Omdat, die, ja. omdat deze bootwagen is, is groter. Ja, die is groter. En dus uh, in... hij past niet meer. Het is wel handig als hij er ook uit kan. Hè? Ja. <laughs> nou, en als de deur dicht kan. Ja, ja, ja, ja, ja, ding. Wanneer komt die nieuwe boot dan? Dat weet je ook nog niet. Nou ja, we hopen uh, dat hij uh, in uh, 2026. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, dus dat, we al dat er eens komt. Jaren. Ja, we, dat verwachten ja. we wel. Ja. En het wordt alleen maar betaald met donaties? Alleen donaties. Ja. Alleen zonder en, en we bestaan en, dit jaar 200 jaar. Ja. Dus uh, dat, daarom wil ik ook heel graag deze. Uh, uh, nou ja, dit, ja, ja, dit interview gebruiken om, uh, om alle Zandvoortse ondernemers op te roepen. om uh, een bijdrage te leveren aan de KNRM voor, uh, voor de komende 200 jaar. En hoe doen ze dat? En we zijn natuurlijk. Uh, nou ja, we zijn eigenlijk staan we open voor. Uh, um, voor allerlei activiteiten die we samen kunnen organiseren. Initiatieven die uh, vanuit, uh, uh, vanuit ondernemers worden. Uh, samen met, met de KNRM kunnen we natuurlijk allerlei uh, ja, uh, initiatieven ondernemen komend jaar. Dus we horen heel graag als die. Uh, ja, en, uh, uh, hoe kun je dan contact opnemen? Uh, dat kan uh, door een uh, mailtje te sturen naar uh, pr.zandvoort.knrm.nl. En dan komen ze bij jou terecht. En dan komen ze bij mij terecht. Okay. En dan uh, zorg ik dat het uh, allemaal goed komt. Ja, maar vergeet ja, ook ja. niet alle donateurs. Want er zijn natuurlijk in Zandvoort ook heel veel ja. donateurs die al, uh, Zeker. al storten, natuurlijk. Ja. ja. Ja, daar gaan we ook aandacht aan besteden. Ja, want de jullie jaar. willen voor die donateurs in dit, in dit jubileumjaar ook iets gaan doen, hè? Dat hoorde ik. Nou, we hebben meerdere activiteiten. Dus we gaan. Uh, uh, we hebben aanstaande zondag. Uh, dus eigenlijk is gisteren de lancering geweest van het. Uh, het uh, wat als de storm komt? Het ja. lied van mm -hmm. Stef Bos en Fleur. Dat hebben ze speciaal voor de ja. KNRM ja, geschreven. Dat nummer gaan we straks uh, luisteren. Ja, uh, ja, dat is natuurlijk te gek dat hij zo als ambassadeur Zeker. naar voren willen treden. Ja. En. Um, uh, morgen lanceren we dat bij ons op het station. Ja. Uh, we hebben aanstaande uh, 17 februari... dan uh, hebben we de Lightwalk. Uh, die is heel bekend in, uh, in Zandvoort. Ja. Ja. Uh, die is helemaal... Uh, alle donaties daarvoor gaan oh, ook ja. naar oh, de KNRM. Dus ja. uh, um, dat zou uh, het mooie zijn. Um, en dan hebben we in ieder geval uh, we hebben nog een heel aantal andere dingen... die we in die tussentijd willen organiseren. En daar zijn we gewoon nog druk mee bezig. Ja. Uh, samen met de ondernemers in Zandvoort. Ja. Uh, maar we weten ook alvast dat we op uh, 6 september... dan gaat het Zandvoorts Museum grote expositie ja. openen... Uh, over, voor de de de over, rem. over de KNRM ja. 200 jaar. En dus, uh, de de rem dat is een de hele druk. mooie om de geschiedenis ja. van, uh, van de KNRM te bekijken. Graag, ja. Ja. Ja. En uh, 11 november is eigenlijk de datum, hè, exact de datum van. Ja. Uh, uh, wordt er op die 11 november ook nog iets gedaan dan? Of? Ja, dat is, ja, dat was het uh, interview met uh, jullie uh, vanmorgen. Mooie activiteiten die eraan gaan komen in verband met uh, 200 jaar KNRM. En morgen, dus de presentatie van die single hè, van Stef Bos en uh, Fleur. Die gaan we zo dadelijk ook nog uh, voor je draaien, uiteraard hier bij de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we zo dadelijk uh, luisteren naar het, uh, naar het tweede gedeelte van het uh, interview. En daarvoor uh, is aangeschoven Gilles Kok. Na Gilles uh, hoor je uiteraard uh, die uh, plaat van uh, Fleur en uh, Stef Bos. Eerst even wat uh, muziek en daarna komen we terug uh, hier op de Zandvoortse Radio met... Uh, en over de verbouwing gesproken, moest ik meteen denken, ja, die door, deur moet uh, open blijven natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, toen kwam in één keer deze plaats in mijn gedachten. liefde de door open van de KNRM. Dus het redboothuis uh, moet een beetje uitgebreid worden. Anders uh, past het uh, nieuwe voertuig er niet in. Oh, you got plans. You got class. Don't say that. Shut your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 What you like? If you smoke, What you smoke, I got the haze. haze And if you're hungry, girl, I got the lace Ooh, Ooh baby, don't kick me waiting There's so much love we could be making I'm talking kissing, cuddling Rose petals in the bathtub, girl, girls, jumping, in Bij het uitbreiden van het uh, boothuis uh, dit jaar. Dat de deur open blijft daar. Uh, vandaar even deze plaat gedraaid. Je hoort uh, Mars en Anderson Paak en uh, Silk Sonic. Met de, de liefde door open. Nou, we gaan uh, verder praten met, uh, met de KNRM. En ditmaal is uit uh, aangeschoven de secretaris van de KNRM hier in Zandvoorts. Dat is onze eigen Gilles Kok. En de collega's Hans en Ger die spraken ook met Gilles nog. Over 200 jaar KNRM. De secretaris van de vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen. Misschien kun jij er iets over zeggen. 11 november, Gilles Kok. 11 november is de dag, hè? Is de dag, ja. Dat heb ik als kind al leren zingen. Ja, Helaas is de zomer er net voorbij. We kunnen geen groot zomerevenement doen. Nee, klopt. Maar goed, het is bijna 200 jaar geleden is de KNRM officieel opgericht als KNZRM een hele lange afkorting was. Noord zuid hollandse reddingmaatschappij. Wat is Functie nu bij de secretaris. Wat Hans zegt, ik ben secretaris. Ja, ben ja. secretaris. Al ja. okay. dus, oh, uh, of uh, niet? Uh, sinds 2013? 2013 okay. oh, ja, dat is al uh, een tijdje. Dat is best een tijdje. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Maar uh, over 11 november kunnen we nog niet uh, veel zeggen. Jawel, maar um, dat is de oprichtingsdatum. Ja. Uh, afgelopen 11 november was eigenlijk de, het startschot voor het jubileumjaar. Zeg maar. ja. mm -hmm. uh, het lied is nu, uh, wat uh, jullie zeggen, uh, het eerste hoogtepunt echt van uh, het jubileumjaar. Uh, binnen Zandvoort gaan we inderdaad allerlei activiteiten ook uh, koppelen aan het uh, jubileum. Ja. En in oktober wordt in het Luxo Theater in Rotterdam... Uh, een, een, een theatershow georganiseerd landelijk. Waar, uh, en het uh, zijn meerdere voorstellingen. en De ene ja. keer worden donateurs uitgenodigd. De andere keer uh, ook alle vrijwilligers van de KNRM in uh, heel Nederland. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het hoogtepunt voor het jubileum landelijk gezien. Ja, ja, ja. ja is echt en, op uh, landelijk ja, niveau. niet en Wat niet we lokaal voor gaan doen. Ja. We zijn er al over het brainstormen, ja. Maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. Oh, okay. ja. Maar uh, potentieel zitten er hartstikke leuke dingen tussen. Er gaat wel uh, iets gebeuren. Maar wij zijn natuurlijk een klein clubje met vrijwilligers. Ja. Ja. En alles wat je bedenkt moet je ook kunnen organiseren dus Precies. we zijn ook aan het afwegen wat voor ons haalbaar is, ja. uh, maar, uh, ja. Het doel voor ons is de, de, de, de naam KNRM breder uit te dragen. Dus dat meer ja. mensen weten wat de KNRM is en Precies. doet. Uh, we dat merken binnen Zandvoort ook nog steeds heel veel mensen... die echt geen idee hebben wat achter die blauwe deur zit. Aan ja, de ja. Storbeekstraat. Nee, maar er wordt wel, er wel heel nog. vaak uh, de KNRM... En, en, en de Koninklijke Nederlandse renningsmaatschappij. Dat nou, ja, zijn wij. De KNRM zijn wij. En de reddingsbrigade. en de reddingsbrigade. Dat en de reddingsbrigade. De reddingsbrigade. Ja, dat, maar daar is natuurlijk best veel... Uh, weet je al, dat wordt. Reden, we zijn twee hele verschillende organisaties, maar we doen heel veel uh, wat op elkaar lijkt. En we doen ook heel veel samen. Ja. Uh, als ik het heel plat mag slaan, dan is de Rengsbegade preventief op het strand aanwezig. Mm -hmm. Voor strandbewaking en, uh, en, uh, en uh, de kustbewaking. En wij als KNRM zijn wat verder op zee actief. We ja, hebben ook precies. een grotere reddingboot. Okay. En wij zijn niet preventief, maar we komen reactief. Dus als er ja, ja, ja. alarmering is, Zo. en wij zijn nodig. Uh, Iedere ieder vrijwilliger bij de KNRM loopt met een pieper rond. Met mm -hmm. een, uh, en die is gewoon aan het werk of op visite, of waar dan ook. En mm -hmm. zodra het nodig is, zijn we binnen kwartier op het water uh, met de ja. boot. Ja. Uh, dus dat kan soms wel uh, voor verrassende binnen situaties. Kwartier. Joh. ja zo het is ja. toch best heel snel ja dus het is ook een heel bijzonder uh, iets om vrijwilliger bij de KNRM te zijn omdat ja. je eigenlijk altijd een soort van uh, aanstaat want ja. elk moment kan het gebeuren ja. en dan gebeurt het Ongeveer 30 keer per jaar. Dat is best wel spannend. En wat ik, wat ik zie is dat mensen die er eenmaal zitten... heel lang blijven zitten. Mm -hmm. Ja, hè? Ja. Dat klopt. Ja, er zijn ja. een paar die al meer dan 40 jaar... Ja, zeker. En dat, uh, want ik zit er dus vanaf 2013. Dus mm -hmm. toen ik binnenkwam, toen was het behoorlijk dat niveau... Hè, van die ja. mensen die er al een hele carrière op hebben zitten bij de KNRM. Mm -hmm. 48 jaar, uh, hoorde ik gisteren iemand zeggen. Die wil ze 50 jaar volmaken. Ja, precies. Maar er zijn ook er zijn heel veel nieuwe lichting bijgekomen de afgelopen jaren. Uh, we hebben jongeren die net twintig zijn. Uh, mensen met een jong gezin. Mensen die wat verder in het leven zijn. Mm -hmm. Dus de, de, de, de balans is eigenlijk best wel grappig. Ja. Er zijn een aantal vrouwen bijgekomen de afgelopen jaren... ...wat ook de dynamiek totaal veranderde. Ja. Uh, dus het is een hele mooie hechte club. Maar, maar de, door het werk wat je doet samen... Uh, het, ...je bent echt een team. En hoeveel mensen zitten erbij? Bij elkaar? Ja, we zitten nu rond de 31 man... ...waarvan okay. 25 man bemanning. En hoeveel okay, mensen ja. heb je nodig... Hoeveel moeten er nog bij komen? Nou, we zijn aardig op sterkte, denk ja? ik. Geen toch? Ja, want de ja. laatste maanden werd er wel veel gevraagd om nieuwe vrijwilligers, zeg maar. De, de, de, de ja, maar dat het is wel mee? een blijvend iets ook. Hè. We, de, ja. de club hoeft geen honderd man groter te worden. Ja, dat ben ik een eens, ja. um, Maar er is altijd iemand die afvalt of iemand die bijkomt. Dus je bent altijd op zoek. Ja. Uh, maar het moeten ook mensen zijn die, uh, die passen bij uh, wat we bij vragen. Ja. En uh, bij de groep sowieso, omdat ja. het een kleine hechte groep ja. is. Daar ja. moet je ook in het pulletje passen. Maar je moet ook uh, passen qua werkschema dat je ook uh, van je werkgever uh, zomaar je spullen ja. kan laten vallen. Omdat ja, je ja. naar de boot gaat. Ja. Op uh, dinsdagmiddag ja, 2 ja. uur. Ja. Ja. Zal je net met een, met, met een klus bezig bent. Je ja. moet je zwemdiploma hebben. Ja, dat is, ja, is handig. <laughs> Praktisch, ja. Nou, ik zal je zeggen, de, de, dat was vroeger zeker niet zo. En er zijn nee. er wel een paar die uh, uh, daardoor het niet gehaald hebben. Nee, zo, eh, heel bijzonder. Ja. Ja. Maar dat ga je al met het museum terug uh, okay, okay, zien en luisteren. Jullie, jij bent eigenlijk net begonnen bij de KRM. Ja. Maar niet als opstapper, dus nee, hè? Nee, dat weet ik wel. Ook niet als schipper, maar uh, nee. voor de PR. Maar jij zei het al in je inleiding, uh, toen je sprak met ons... dat je, je meteen in een warm bad uh, ja Ja, voel, absoluut. Ja. Wat is jouw ja. achtergrond? Uh, communicatie. Ik heb 22 jaar uh, zit ik in het communicatievak. En ik, vak, en ik werk nu bij uh, het havenbedrijf Rotterdam. Oké. Okay. Dus um, ook daar ook water, in de schepen. Ja. ja, precies. Ja, ja. ja en dit... Uh, uh, ja, ik sprak uh, de Rijkshavenmeester en die had net een uh, groot uh, evenement gedaan met de KNRM. En die was heel enthousiast. Toen dus zei ik, nou als er een club is waar ik, ik ben heel lang donateur geweest mm -hmm. van de KNRM. Maar als er een club is waar ik ooit nog eens vrijwilligerswerk voor ga doen, dan zou dat uh, de KNRM zijn. Nou, dan binnen drie dagen zat ik uh, bij Gilles uh, ja. hier op station Zandvoort. <laughs> Want je woont, je woont zelf in Zandvoort? Ook? Ik woon langs de Zandvoortweg, ja. Oké, Net daarbuiten, maar ja. Dus je kon ook naar Wijk aan Zee, maar je bent lekker... Uh... Ja, precies. Ja, ja. Dus je, je voelt je daar wel op je plek? Uh... Ja, absoluut. Ja. Ja, ik loop elke zaterdagochtend... sowieso met, met ja. de hond over het strand. Ja. Dus, uh, nou, oh, daar u, ken uh... ik jou van. Ja, dat, zou, oh, dat ja. kan heel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal een hond. Ja, ja zeker. Het is een grote ontmoetingsplaats op ja. strand. Ja. Gilles en ik hebben dezelfde hond. Ja. Ja. Ja. Ander kleurtje, maar van kleurtje. ja ja ja, dat ja. lijkt me heel leuk. Ja, dus uh, nou ja, nu... Uh, ga ja. ik een bakkie doen bij... Uh... Met Bij de, de bemanning, ja. Ja. ja precies, op de uh, Hebben jullie nog helemaal geen mensen meer nodig dan? Als mensen als... nog eventueel ja, hand, hand, handjes, handjes zijn er ja? altijd uh, zeker. En zeker nu ook. Kijk, we, uh, het KNRM wordt vaak ook denkt, nou dat is dan uh, zo'n stoelen maar op de boot, zo'n mm -hmm. opstapper. Dat is eigenlijk maar een deel van ons doet dat, want er zijn ook mensen die uh, aan de wal werkzaamheden verrichten, mm -hmm. mensen die uh, met een groot rijbewijs uh, de truc uh, besturen ja, ja, ja. Uh, en mensen zoals wij die in een commissie zitten uh, en gezien het 200 jaar KNRM uh, en sowieso, de communicatie wordt steeds breder, uh, sociale media is er in de loop der jaren bijgekomen, wat een ja. belangrijke plek heeft. Dus we hebben ook eigenlijk heel veel handjes nodig eromheen. Uh, ja, dus ja. mensen die uh, uh, iets met, met communicatie kunnen, die kunnen zich bij jullie melden. Ja, ja. Uh, ja zeker. Om iets te doen, de, de, we hebben zowel redders als redders aan de wal nodig. Dus ja. Ja. Precies. Is het. Ja. De, ja. Is het. De, de Annie Paulus is nu alweer 29 jaar in gebruik. Vanaf 95. Klopt. Ja, dat ik heb veel ja, in gelezen. Maar is dat erg lang of niet? Of is dat uh, te lang misschien? Of... Uh, nou, en, en, de boot, ja, en de boot. Het uh, is een oud dametje wat alle binnen gestaan heeft. Ja, ja. Uh, ja, ja. Maar op het moment dat het gebruikt uh, wordt, ja, wordt er wel wat gevraagd van die ja. boot. Maar ja. Wat zijn de kosten voor een nieuwe boot dan, ongeveer? Uh, ja ik weet niet, wat heb je liggen? nog iets? Er komen hele grote bedragen aan uh, waarschijnlijk. Ja, het is, uh, de KNM is uh, een paar jaar geleden gestart met een heel floatplan. Uh, een vervangingsplan ja. Dus uh, in heel Nederland, uh, met vijf jaar stations, hebben we allemaal minimaal één boot. En die worden in, in, uh, in een aantal jaren tijd oh, allemaal okay, vervangen. Ja. Uh, onze boot uh, ja. staat ook op de nominatie. Ja. Ja. De nieuwe, we weten al wat voor boot we krijgen. Uh, ja. Hij is alleen nog niet in productie. Oh, Oké, okay. ja. dus uh, we moeten nog even afwachten op uh, de boot... Waar we het nog even over willen hebben is die uh, nieuwe single waar uh, mijn collega's het uh, net ook over hadden. Dat is uh, de single van uh, Stef Bos en uh, Fleur. En die wordt uh, morgen gepresenteerd om 10 uur bij het uh, Boothuis hier in uh, Zandvoort. En het lijkt mij leuk om uh, tot slot uh, van dit uh, interview wat, uh, wat je zojuist hoorde met uh, Judy en uh, Gilles van de KNRM... Dat we die single van Stef Bos en Fleur nog tot aan het nieuws gaan draaien voor je. Hier is wat als de storm komt. Tot zo. Je kan de stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren, tegen de wind. Rivieren verleggen, door dijken te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm? Maar wat als de storm komt, als alles.